ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله في سنن بعض الثاني فان بالشرح من امام ابن We beginnen bij het boek Al-Wudu, Hoofdstuk wat er gebeurt bij het Wudu. Volgens de Sunnah is het geleerd van Tirmidhi dat altijd in Bukhari zegt: Allah subhanahu wa ta'ala het gezicht of jullie knokkels of iets opstaat van het gebed was dan jullie gezichten en jullie handen en jullie armen tot tot aan de ellebogen en veeg jullie hoofd en was jullie tot en met de enkels Abu Abdillah, imam Bukhari dat is imam Bukhari, hij zegt de profeet salallahu alayhi wa sallam heeft duidelijk gemaakt dat de varm, dus de uh, verplichting van de wudu 1 keer 1 keer is dus dat je alles, dus de varm van de wudu is dat je alles 1 keer vast dus je gezicht 1 keer, je arm 1 keer Uh, hoofd 1 keer veeg, 1 voet 1 keer was en de profeet heeft ook alles 2 keer 2 keer gewassen zo ook 3 keer 3 keer dus alles 3 keer 3 keer en hij heeft niet meer dan 3 keer gedaan en de geleerden hebben het makroog gesteld daaruit kun je begrijpen dat het haram is om uh, water te spelen tijdens de horen en dat men meer doet dan, de, dan wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gedaan dus als je meer dan drie keer doet dan is het uh, er is een hadith dat de profeet zei, wie meer dan dat doet, die heeft won, die heeft onrecht gepleegd uh, imam ibn Battal zegt in zijn commentaar op deze deze vers in uitspraak van imam Bukhari hij citeert gelijk imam Tahaoui al Hanafi de grote meester geleerde van de Ahnaaf hij, hij citeert hem en imam Tahaoui zegt de geleerden hebben verschil over deze opstaan naar het gebed die genoemd is in dit vers sommige van hen hebben gezegd iedereen die wilt gaan bidden dus een verplicht gebed gaat verrichten Dan moet hij wudu doen. Hij moet wudu, ook al heb je al wudu, je hebt je wudu niet verbroken. Dus je gaat door hem nu bidden. Je moet wudu doen. Dan ben je nog steeds in staat van wudu. En is de salat al-as aangebroken. Dan moet je weer wudu opnieuw gaan doen. Het is verplicht. En dit is zoals Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd. We hebben Qiyas gedaan op deze vers. Faiza qara'at al-Quran, tas da'iiz billahi min ash-shaytani rajin. Allah subhanom ta'ala heeft gezegd. Als je de Quran reciteert, zoek Allah van de Dus als je wilt reciteren, moet je a'uzubillahi min ash-shaytani rajin zeggen. Dus keer als je gaat reciteren moet je dat doen. Zo ook als je iedere keer wilt verplicht gebed gaan beden moet je Ook al heb je en dat is overgeleefd dus deze mening is overgeleefd dat eh uh, Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anh dat eh uh, hanteren dus dat hij dat geloofde dat dat eh uh, dat dat zijn mذهب was van Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anh maar de oflevering is eh uh, een niet verbonden is een ontcap is niet verbonden maar Imam Imam Shu'bah Heet overgeleefd over, over uh, Mas'ud, de zoon van Ali, dat Ali ibn Abi Talib voor ieder gebed wodoh deed, en dan reistede hy ida komtum in as salati. Fakselu, as jullie opstaan voor was dan de hele vers. En van die kaina van de sahabene die voor ieder gebed wodoh deed, ook al was hy in staat van wodoh, Is Ibn Omar radiyallahu anhu ma, Ibn Umayr rahimahullah an student van Ibn Abbas rahimahullah radiyallahu an an Ibn, Ibn Sirin de grote uh, tabi'i khalid van Basra maar de جمهور van de ahlul ilm dus de meeste geleerde, De zijde en zij van de uh, mening en hun mذهب is dat het niet verplicht is op ieder één die wil gaan bidden dus of het verplichte gebed wil gaan bidden dat hij wil door om het doen behalve als hij niet in staat is van wudu dan moet hij wudu doen. Want als hij al in staat is van wudu dan is er geen reden om eh uh, om hem weer in staat van wudu te brengen want hij is al in staat van wudu. Uh, en deze uh, medheb is ook de medheb van uh, meerdere sahaba zoals Sa'd ibn Abi Waqqas en Abu Musa al-Ash'ari en Anas ibn Malik en Ibn Abbas Dus dat zij meerdere gebeden, verplichte uh, gebeden, verrichten uh, met een wubu en geleerden die deze methode hanteren zij zeggen door wudu'dul furid al-khabbat is opgeheven is mansoor opgeheven door wat is overgeleefd door Imam at-Tawri Sufyan at-Tawri over Alqima Alqama ibn Murshid over Sulaiman ibn Burayda over zijn vader dus Burayda dat hij zei de profeet sallalla de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gebeden op de dag van dat fro rover van Mekka. Saif gebi die heeft die geweten met 100. En toen heeft Omar gezegd: "Wat is dit oproef van Allah?" Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasalam: "Ik heb dit bes gedaan, O Omar." En ook wat eh uh, Ibn Wahb heeft opgeleefd over Ibn Jurayj. En die heeft opgeleefd over Mohammed ibn al-Munkadir of Jabir ibn Abdullah, dat een fro rover van de Ansar, de profeet had had uitgenodigd om een gebraad lamp te eten en er waren sahabem met hem en toen had hij al-Dohr en salat al-Asr gebeden met een wudur en de meeste geleden die deze met hebben volgen zeggen dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam meerdere gebeden, verplicht gebeden heeft gebeden met één wudur op de dag van de van Mekka, En toen hij was uitgenodigd bij de Ansari vrouw, die hem had uitgenodigd om een gebraden lam te eten, was niet eh uh, opgeheven was niet omdat om de vorige daad de, de de vorige dus dat hij voor iedere gebed wudu deed om dat op te heffen. Maar hij heeft alleen duidelijk gemaakt op de dag van de verovering van Mekka dat wudu voor ieder gebed toen hij dat deed door de profeet sallallahu alaihi wasallam dus voor het veroveren van eh uh, Mekka en toen hij uitgenodigd was tot eh door de, de vraag dat hij toen voor ieder gebed, verplicht gebed, hoorde geen verlichten. Dat was niet omdat dit verplicht was, maar dat was omdat het goed is. Het is sunnah om dat te doen. Daarom heeft de profeet dat gedaan en toen hij Dus uh, op de dag dat Mekke was veroverd en toen hij was uitgenodigd, toen hij uh, meerdere verplicht gebieden had verricht met één waddo, dat was om te laten zien dat dit ook toegestaan is. Maar het beste is dat je voor ieder gebed een waddo verricht. En dat je meer ajr krijgt. En er zijn andere ahadithen, zoals opgeleefd door imam Nauwi al-Shafi'i in uh, Riyad al-Salihin, dat waddo doen. Op een wuddo. Dus je hebt al een wuddo. En je gaat opnieuw wuddo doen met één voorwaarde. Dat je al een gebed hebt verricht. Met de oude wuddo. Dat is licht op licht. Noor ala noor. Dus dat laat zien dat het Suna is. En imam Taha'u zegt. En diegene die dat verricht. Hij volgt daarin. De profeet sallallahu alaihi wa sallam. En zij zei dat deze geleefde. En wat daad ook dat dit correct is, wat is overgeleefd door Ibn Wahab over Abdelrahman ibn Ziyad, over Ahtiyah al-Hudali, dat hij zei, ik heb gebeden met Ibn Oma, Doher gebed, en Aasr gebed, en Maghrib gebed, en hij deed wodo voor iedere gebed. Toen zei ik tegen hem, wat is dit, wat doe je? Toen zei hij, het is geen sunnah maar ik heb de profeet sallallahu alaihi wa sallam horen zeggen wie waduk doet terwijl hij al waduk heeft krijgt hij 10 hasanat 10 goede daden want hij zei het is geen sunnah, het doet ermee het is geen vaart want het is wel sunnah, wat de profeet heeft gedaan maar de sahabak gebruiken bepaalde termen hoeven niet altijd overeen te komen met de termen die zijn eh dat eh die gehanteerd zijn door de uh, latere fuqaha. Dat is niet dus sunnah kan zijn dat hij daarmee bedoelt dat dit hij niet altijd of het is niet verplicht. Maar dat hij weet daarop eigenlijk dat het sunnah is volgens onze dus van de latere geleerden van onze geleerden de terminologie van hun dat iets sunnah is. Want hij deed het Als het geen sunnah was, als het bid'ah was, dan had hij het eigenlijk niet gedaan. Dus zegt Imam Tahaoui, فَبَعْنَ بِمَا سَبَتَ Wat Imam Tahaoui net heeft opgeleverd, dat uitblijkt dat de profeet salallahu alayhi wa sallam van zijn sunnah is, dat het verrichter van de woorden voor iedere keer dat hij verplicht het gebed gaat bidden, dat dat niet eh uh, dus ieder keer als je gaat bidden verplicht gebed dan betekent oké okay, je hebt door gebeden met wudu je hebt nog steeds wudu als de tijd van 'asr eigaad dan ik zie wudu verbroken moet je opnieuw wudu doen nee de dadel zit niet rond en dit is de mening van Imam Malik en Imam Thawri Sufyan Thawri en Imam Abu Hanifa en zijn studenten en Imam Awza'i en Imam Shafi'i en de meeste geleden van de streken van de streken dus van de islamit landen en diegene la hun tot onze tijd zegt Imam At-Tahawi. En dan zegt hij over de eh uh, uh, Ibn Battah zegt nu over de uitspraak van eh uh, de uh, dat Imam Bukhari zei en De profeet heeft duidelijk gemaakt dat de fard van Wodoo alles één keer één keer vassen is. Eh uh, hij zegt eh uh, dat dat heeft hij gezegd van De profeet heeft een Wodoo gedaan en heeft die alles één keer één keer gevassen. Daaruit begrijp je wij dat het Is, want hij heeft daarmee gebeden. Dus dat duidelijk ook dat dat voldoende is. Want de profeet zal nooit iets incompleet doen. Want hij is diegene die de wetten van Allah duidelijk maakt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. En. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Moodoo deed en alles twee keer, twee keer ging wassen. Of drie keer, en, drie keer ging wassen. Dat is om. Om eh uh, aan zijn ummat laat zien om het makkelijker te maken. En uh, rijmen voor hun te maken. Zodat diegene die de niet alles in één keer kan doen, omdat hij het in tweede keer en derde keer wel goed doet. Maar hier eh uh, voor de melk med heb kan een opmerking worden gemaakt en dat is in onze med heb als jij eh uh, je gaat dan op het gezicht spatsmat impact één keer water en dan ga je, je gezicht wassen maar je hebt niet de escape alles veilig zich kunnen wassen. En dan pak je weer water en dan was je de rest. Wordt dat het zeen als twee keer of als één keer? Onze gewrichten zeggen één keer. Dus dit voor uh, op mijn opmerking eh op in mijn in de plattaar. Want eh uh, als jij als jij leeg maar enkel was. En dan zegt iemand even bantaan, indigene die zijn, dus hij doet het wel door. En in de eerste keer dus dat hij eh bij wat eerste keer dat hij zijn gezicht was en hij heeft dat goed in één keer goed gewassen helemaal. En dan de tweede keer. En de derde keer was dan is het alleen maar goed en als jij in één keer je leermateriaal goed vast dan heb je de keuze door even de profeet laten zien omdat zegt iemand dat dat dat dat genoeg voor jou is voldoende of je doet nog één keer of nog een nog een andere keer dezelfde keer dus de profeet heeft ons de keuze gegeven maar het beste ons geleerden met ik geleerden begrijp basis alles drie keer drie keer ja en alleen één keer is alleen voor de geleerden Want bedoel eens met geleden iemand die weet en eh uh, hijs hij, is, hij, hij is het goed geleerd om alles in één keer te wassen. Hij kan dat. Hijs ervaren dat hij alle ledematen dus in één keer wast. Dus hij pakt water en in één keer wast hij zijn gehele gezicht. Hij heeft niet hij hoeft hij toch één keer was pakt. Dus voor hem zal toch staan zijn. Bijvoorbeeld als jij eh uh, De tijd van gebed is bijna voorbij, of jy mist de jamaa, of jy mist de eerste rak'a dan gudu. Maar het is drie keer. Dit is wat ons melik geleden hebben gezegd. En dan zegt Imam Ibn Battar, dat de profeet soms één keer, soms twee keer, soms drie keer alles vaste. Is wat hij net zei, om de ummah keus te geven om dat te doen. Zoals is overgebleven eh uh, dat uh, de mensen keuze hebben om ten kafalatu al-ayman dus ash-shay yabqa ghawala bei Allah lanni muta'alladun. Er zijn meerdere soorten manieren om dat te boete te doen. Of de bestraffing van de muharib, wiegene die eh uh, die de dalaf zaid in de op de aarde Het bestraven van hem. Je hebt meedere soorten. Ja, varieert. zoals in soorten Maida. En dan sitet hij Imam Abu'l-Hassan ibn qassal Hij is een groot maalik geleef. Hij zegt dat de de de het was van ledemaat in de vers van soorten Maida. Wa, wa. Met de letter wa. Duidt er niet op. Hij zegt, hij zegt, het is een bewijs dat hodo, de opvolgorde, niet een verplichting is. Dus een verplichting dat het een pilaar is van de hodo. Dus het is niet een pilaar op zich dat je eerst je gezicht was, en daarna je armen, en daarna je hoofdveeg, en daarna je voeten was. Maar het duidt erop dat jij, je hebt de keuze uh, gekregen. Dus tel je poot. Je zag eerst die voete wat uh, was en daarna je gezicht en daarna je armen en daarna je hoofd vegen. Je doet het niet op volgorde zoals the first. Dat betekent niet dat eh uh, dat je woud onhandig is. Want die waw daar is niet voor voor khorda, maar is gewoon om de eh uh, het zegt de hقيقة van de waw in het Lisan al-Arab, al-jam' wa al-ishtirak. Dit gewoon ba'l-qadring. Ja, meterheid noemen. Het is niet bedoeld dan waau en dan en dan maar gewoon en en zo in het Nederlands zouden we zeggen en en was je was uw gezicht en uw armen en veeg uw hoofd niet was je gezicht en dan je armen en dan dus het is als bedoeld in het Nederlands en niet en dan dit is de uitspraak van mmc bawi bawi één van de meesters van de Arabische stad en de grammatik, en de kennend daarvan, grammatikale kennis en morfologie et cetera. En daarna zegt die, de gelegen hebben daarover so, verschil, dus moet het opvolgen of niet. Ali, radi er is overgeleverd over Ali, Ibn Abi Talib, en Ibn Mas'ud, en Ibn Abbas, dat zij zeiden, het is, er is niks mis mee, Assyia bekin met het vast, fai voet het voetje, die al met het Dit is ook de mening van Ataar. An Sa'id bin Musaid. An Nakhari. En dit van Iman Marek. An Leith bin Sa'id. En Iman Sufyan al-Tawri. En de medhag van de Klaid al-Kufa. An ou za'i. Muzani. Muzani het Soudan van Iman Sa'id. امام شافي ان امام احمد ان امام اسحاق ابن راهوي ان امام ابو ثور زلزلهني اتس نيتخلد als de wudu niet opvolg wordt over gedaan doet alles opvolg wordt dus iemand alles opvolg wordt en ze hebben als bewijs wat hebben ze als bewijs aangehaald زخوا وعند الابستر كنخبرك بالاس و فالغ اركعوا واسجدوا دوركوا عن دانو يسجد ان دانو السجود الحج فرد زي تنزي الله سبحانه وتعالى ذكر ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا ان دان المروه بالصفا اسم بلكه في مكه المروه die moet safa na marwa loopt dus. Is safa and dan marwa. Is zijn van de tekenen van Allah, rituele van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is in surah eh Al-Baqarah vers 258. En de profeet heeft gezegd: "Nabda bima bada Allah bihi", met wat Allah begonnen is dus. Profeet sallallahu alayhi wasallam zegt: "Wij beginnen dus" zij beginnen dus de moslims beginnen waarmee Allah je begon, zikr, was etc. Dit is de bewijsvoering van de geleerden die ik heb genoemd. Dat ik de bewijsvoeringen noem betekent niet voor degene die luistert dat hij kan kiezen wat hij wil. Want eh uh, een leek zoals eh uh, ons zij moeten een moskee volgen. Je kan niet Ah, die bewijzen sterker. Jij bent te leuk. Jij bent niet iemand die kan corrigeren. Jij moet volgen. Zodra jij je moest tegen het volgt. Dan. Moet je aan hem halen. Totdat je het niveau bereikt dat jij moest tegen het wordt. En dat bereik je door dat geleerde. Jou. Uh, bewijs. Voor jou getuigd dat jij moest tegen het bent geworden. Dan kun je je corrigeren als je wilt. Nitees Collegeer 21 بچائے web. En die collegeer die is aan nooit die niveau bereik van Imam Malik, Imam al-Hanafi, Imam al-Ousai, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, Imam Ahmad, et cetera. Waar waarom ik deze bewijsvoeringen noem, gewoon dat men weet waarom de geleerden verschillen, hoe ze verschillen, waarom ze verschillen. En als je hebben bijvoorbeeld eh uh, Imam Safi, volgens weet je waarom hij dat heeft gezegd? ana saye Imam Ahmed Fula uh, of uh, ik bedoel Imam Shafi uh, Imam Abu Hanifa en Imam Malik dan weet je waarom hij dat heeft gezegd. Dus voor de duidelijkheid ik ik noem die bewijzen niet zodat men zegt oké okay, dit zijn wij die sterker. Dat kun je niet weet, je bent onwetend, jij bent een leek. Wij ik ben ook een leek. Wij moeten volgen. Besalou ahl az-zikr in kuntum la ta'lamun. Dus dit is de bewijsvoering van de van deze groep geleden, imam Shafi, imam Ahmed, imam Ishaq, imam Abu Souf. Maar de geleerden dus imam Malik, imam Abu Hanifa, auzaai, etc cetera, deze imam, zagen antwoord geven op de bewijzen van imam Shafi, imam Ahmed. We hebben gezegd tegen hun wij ontkennen niet, dat wauw, soms kan functioneren als opvolgende. Maar de zahir, dus daarentegen bestaat luk de technique van wow is dat het meestal alleen meerheid nu dus eh uh, eh uh, en en dus niet en dan en dan En ze en zeggen als wow zou verplichten dat alles op volgorde is dan had de profeet sallallahu alayhi wasallam dat niet hoeven daar bij te maken met Safa en Marwa. Van dan is al duidelijk als als het als de ho al dat op volgorde, so, verplichte volgorde. So, the Safa en Marwa. Dan had de profeet dat that niet duidelijk over te maken, want dan de Sahaba waren the uh, meesters in Arabisch. So, dan hadden ze het allemaal begrepen, dan voor deze dat nog niet. Dan heeft de profeet dat that niet duidelijk te maken sallallaahu alayhi wasallam. Maar de profeet sallallaahu alayhi wasallam heeft was, het duidelijk gemaakt wat wat Allah subhana wa ta'ala dan mij bedoemt. en zijn wudhu alayhis salam is ook niet een verduidelijking dat allah het met met waw bedoelde dat het op volgorde moet zijn zoals, zoals hij het heeft gedaan en in de gebeden dus dat hij eerst voorayaat dan dan sujud want the verse van aldo is op zich verduidelijken het is op zich maakt het eh uh, dingen duidelijk Dus het heeft niet iets nodig die haar nog verduidelikt. Maar de gebeden die zijn niet genoeg eh uh, voor eh uh, die zijn niet helemaal duidelijk gemaakt in de Koran. Daarom heeft de profeet het duidelijk moeten maken, want hij is degene die de wetgever van Allah duidelijk maakt. En eh uh, andere andere bewijzen die daar daangaande toe, niet altijd dat ook verplichte volgorde Uh, is wat Allah subhanahu ta wa ta'ala heeft gezegd wa atimmu alhajja wal umra talillah en verricht de hajj wa wow. dus en de umra voor Allah dat dat niet Allah is begonnen met alhajj en daarna umra betekent niet dat jai je hajj eens doen en daarna umra en als she umra zou doen voordat hajj hebt gedaan umra ongelig is want iedereen zegt as iemand omrad um, doet voordat hij hajjj heeft gedaan is geldig, is toegestaan zo ook okay, Allah subhanu wa ta'ala heeft gezegd aqimu salata wa atu zakat verricht het gebed en geef de zakat ja as, er is aqimu salat en daarna komt de letter wa wa atu zaka. imant, zakat teken nie dat als iemand hij moet zakat geven zeg je voor, hij zou zakat geven maar het nog nie gebeden, dat moment teken nie dat de zakat ongelig is is dat dit altijd op vol god verplicht te volgeorden. En zo ook eh uh, ten Allah subhanahu wa ta'ala zegt over eh uh, onbewust of of fout fout eh per ongeluk iemand dood maken onbewuste doodlaan. Fat tahriru laqabatin mu'minatin wa diyatu musallamat ila ahlihi. Dus je moet een slaaf bevrijden, een gelovig slaaf bevrijden en broedgeld aan zijn familie geven. Het tekenen niet dat, stel je voor, je zou eerst broedgeld geven en dan pas een uh, moslim slaaf bevrijden, dat die broedgeld ongeldig is. Want wow is verplicht te volgorde en jij hebt niet een volgorde gedaan, dus die eerste is ongeldig. Dat duidt er niet op. De, hij zegt, de ulammen verschillen daar niet in. En daarna zegt de geleerde, en zo zijn er vele voorbeelden in de Koran en in de Arabische taaf. Kelamul Arab, ook al zijn die Araberen dus uh, Arabisch, de bewijs daarvan kunnen gebruikt worden door poëzie van Arabische dichters. Ook al zijn ze kuffar, ook al zijn ze voor de tijd van de profeet, want het gaat om taaf en zijn zijn meesters in de Arabische taaf dus hun woorden worden als de feit gebracht. Daarom heeft hij gezegd en de verwijzing hiervan of de voorbeeld die span zijn veel in de Koran en in de woorden van de Arabieren Abu de meester de dichters van de Arabiestaat. En daarna geeft hij een voorbeeld. Hij zegt bijvoorbeeld iemand zou zeggen: "Iqee Zaidan wa Amran wa Dinaran." Geef Zaid en Amr en een dinar. Betekent dat dat je eerst Zaid moet geven en daarna Amr of beteken dat geeft Zaid en Umar een dinar of het nou is Umar is of Zaid een eh uh, hierbij beëindigen we deze paragraaf de volgende paragraaf is la taqbalu salat diraytsa'un khaddat wa lidkhaltit zonder taho zonder wudu subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alil musarrif